1 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. CDA-lijsttrekker BUMA valt de VVD aan. Verzet Syrië doet melding van een massa-executie. En Florida zet zich schrap voor orkaan Isaac. Het weer half tot zwaar bewolkt en geregeld buien. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droger. Het is vanmiddag ongeveer 19 graden. Morgen eerst nevelig en grijs. Dan zonnige periode en stapelwolken. Temperatuur 22 graden. CDA-lijsttrekker Buma heeft scherp kritiek geuit op de VVD van Rutte. Buma viel vooral over de kritiek van Rutte op wat de VVD-leider gisteren de socialisten noemde. Die kritiek getuigt van grote leegte, zegt Buma. Wat Rutte gisteren deed is inderdaad roepen de socialisten zijn van alles de schuld. Nou, ik vermoed dat in de komende week de socialisten zullen zeggen de liberalen zijn van alles de schuld. Maar geen van beiden komen tot de kern van het probleem. Nederland zit in een crisis en die crisis is niet alleen financieel, die is ook moreel. Ik denk ook aan de bankdirecteur die zegt ik heb recht uh, een tijdje geleden, ik heb recht op 23 miljoen euro, hoewel de bank niet meer bestaat. Dat zou hij niet zeggen als hij zelf net als bankmedewerker zijn baan kwijtgeraakt was. Rutte was volgens Buma dus eenzijdig bezig. Het CDA zegt verder te willen gaan. Buma wil bijvoorbeeld bankdirecteuren strafrechtelijk kunnen aanpakken als ze over de schreef gaan. Het harder aanpakken persoonlijk van bankiers die de verkeerde producten verkopen. Als er, euh, zoals nu ook weer bekend is, met rente wordt gesjoemeld, moet dat ook strafrechtelijk aangepakt kunnen worden. Dus je moet wel degelijk dingen veranderen. Ook daar hoor ik Mark Rutte niet over. Die praat wel over geld, maar dan in een cheque van duizend euro... die je nooit gaat krijgen. Maar ik wil ook dat er gepraat wordt over de moraal erachter. Ja, dat zijn ook maatregelen. Maar ik mis in het debat tot nu toe dat er ook een basis ligt. CDA-lijsterke Buma in het programma Buitenhof. Bij gevechten in Syrië zouden gisteren zo'n 400 doden zijn gevallen. Een Syrische verzetsorganisatie meldt dat. Het zou het grootste aantal doden zijn dat op één dag is gemeld. In een stadje bij Damascus zouden 200 lijken zijn gevonden. Zegt verslaggever Arabische Wereld Lex Rundekamp. Het gebied Daraya in het zuidwesten van Damaskus... Uh, waar zeg maar de, degenen die verdreven zijn uit het centrum van Damaskus... He, de rebellen zijn verdreven uit de afgelopen weken... en ze hebben zich samengevoegd veel meer in die buitenwijken. Daar wordt nu al wekenlang... Uh, ...zwaar gebombardeerd en gisteren kwam ineens het beeld naar buiten. De eerste filmpjes van dat er op één dag, omdat ze na de beschietingen huis aan huis... Uh, dus ...doorzoekingen zouden zijn gaan doen, dat er zo'n 200 mensen omgekomen zijn. Ja, ik heb het videootje bekeken. Het is natuurlijk altijd, je moet erbij zeggen, het is niet helemaal zeker uh, of het is wat we gezegd hebben dat het is. Maar het, omdat daar zo verschrikkelijk, dat wekenlang al tegen het vochten wordt, ziet het er wel heel authentiek uit. En het is ja... Het is echt zijn van die verschrikkelijke beelden van kinderen en mensen en, en niks militairen. Uh, ja, het, is, het is echt heel erg wat er gebeurt. Het is niet voor het eerst dat het verzet melding maakt van een massamoord door het leger. Um, als dit bericht klopt, is uh, het misschien moeilijk te zeggen voor u, maar is er dan sprake van een systematische campagne van het leger? Nou ja, ze hebben zelf aangegeven, de staatstelevisie in Syrië... dat ze bezig zijn om in die wijk, Daraya... Uh, uh, om die schoon te maken van terroristische uh, overblijfsels En dat ze huis aan huis uh, uh, acties uitvoeren. Dus het is in die zin geven ze zelf aan dat ze bezig zijn... om het verzet uit Damaskus te verdrijven... En de foto's en de beelden. Ik zag net weer een foto van een, van een man... wiens hoofd alleen nog maar uit een enorme rubble van beton stak. omdat hij toevallig op een plek stond waar een, een, een granaat belandde... en een huis instortte. Het zijn zulke aangrijpende beelden. En je moet eigenlijk concluderen dat wie daar dan ook verder... Uh, he, achter zit, men zegt soms het is Assad, de meerderheid neemt aan dat het Assad is, zou ik kunnen zeggen er zijn heel veel mensen die kritisch willen blijven en zeggen ja, misschien zijn het, is het het verzet zelf wel dat daar uh, die doden aan, uh, aan, aanricht maar je moet gewoon concluderen dat er een moordpartij gaande is in dat land waar gewoon de buitenwereld zonder enig belang naar moet gaan kijken en zou moeten ingrijpen, dus het is wel heel erg aan het worden daar Ja, en het eind is niet in zicht, hè? dus je kan niet zeggen een van de partijen is aan de winnende hand Nee, absoluut niet, absoluut niet. Het is de, de, de, de heel veel gebieden in het noorden zijn heel sterk in handen van het verzet. Uh, Damascus, daar wordt veel gevochten, maar is natuurlijk wordt het vooral beheerst door de, de, de het Syrische leger uh, zelf. De andere steden, Aleppo, wordt zwaar gevochten. Dus je, je kunt nu al blind voorspellen dat vanavond aan het eind van de dag via de internet, via Twitter, de berichten weer komen... dat er vandaag weer 100 of 150 of 200 of gisteren dus 400 doden zijn gevallen. Vannacht heeft er in het Brabantse dorst op vier plaatsen brandgewoed. Niet voor het eerst. Er zijn de afgelopen tijd vaker branden, brandjes geweest in dorst. Rob Luiten van de politie, meneer Luiter, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er precies gebeurd in dorst? Ja, vannacht inderdaad weer uh, vier branden. En dat begon om kwart over twee met een brand in een, uh, ja, een houtopslag. Hè? Een plekje waar wat hout uh, bij elkaar lag. Uh, ja, we dachten even dat het daarbij bleef. Maar het was niet zo half vijf een auto in brand. En een paar honderd meter verderop, een kwartiertje later, weer een auto in brand. Nou, dat was de aanleiding voor de politie om met meerdere politieauto's... daar uh, de buurt af te gaan zetten en toch eens te kijken wat daar nou uh, loos was. Ja, en toen werden we verrast, want... Tegen zes uur uh, ging er een, nog één auto, dus een derde auto in deze nacht, ook al in vlammen op. En dat heeft daar de buurt toch behoorlijk verontrust. Ja, je zou zeggen, dan is er dus een pyromaan actief. Ja, het zou inmiddels raar zijn als wij denken dat dit nog toeval is. Dus uh, ik, ik moet helaas concluderen dat dat uh, toch wel aangestoken zal zijn. En zeker omdat vorige week van zondag op maandag in dezelfde buurt ook twee branden zijn geweest. En ook toen hebben wij al moeten vaststellen dat er uh, ja, een kans bestaat dat het aangestoken is. Mensen zijn natuurlijk ongerust. Hè? Uh, wat kunt u doen om de dader te vinden of daders? Nou, wat we eerst eens even gaan vaststellen nu is of we sporen kunnen vinden op de auto's en op, op de resten die wij gevonden hebben bij de huidige branden. Ja, wat we zeker zullen doen is surveillance intensiveren in, in dat gebied. En als politie zullen we zeker wat vaker aanwezig zijn. Meneer Luijten van de politie over de branden in het Brabantse Dorst. Dank u wel voor deze toelichting. Dit is het NOS Journaal met Gert Kluk. In Den Haag zijn vannacht twee mannen opgepakt... voor het mishandelen van de medewerker van de ANWB. De man had vannacht autopech, belde de ANWB-alarmcentrale... en toen de Wegenwacht bij de auto kwam... bleek de eigenaar geen lid van de ANWB te zijn. Daarom mocht de Wegenwacht de auto niet repareren. De twee mannen pikten dat niet en sloegen de Wegenwacht in elkaar. Zijn arm raakte uit de kom en hij is in het ziekenhuis behandeld. De NASA heeft een raketlancering uitgesteld vanwege de tropische storm Isaac. De lancering stond voor vandaag gepland. Het wordt nu donderdag. De tropische storm komt naar verwachting vandaag aan land in Florida en groeit waarschijnlijk uit tot een orkaan. Inwoners van de staat bereiden zich voor, ze slaan water en eet in. Ook zijn er generatoren besteld voor als de stroom uitvalt. Water, food, uh, got all the furniture picked up, got everything uh, taken care of, tied everything down, de boot tied up. Er zijn al weg, water, tarps, het, it, het Ook de Republikeinse Partijconventie in Florida is uitgesteld. Die wordt niet morgen, maar dinsdag gehouden. Op die conventie wordt Mitt Romney formeel aangewezen als presidentskandidaat. De Iraanse hoofdstad Teheran is de komende dagen het toneel van een top van de groep van niet gebonden landen. Dat is een groep die werd opgericht tijdens de Koude Oorlog door landen die zich niet wilden binden aan het westerse of het communistische machtsblok. Correspondent Thomas Erbrink was vanochtend bij de officiële opening. De Koude Oorlog is al dik twintig jaar voorbij. Wat is dit voor top, Thomas? Nou, dit is met name een, een top van 120 landen die. Eén uh, keer in de drie jaar samenkomen om te zeggen dat ze het allemaal met elkaar eens zijn... ...dat onrecht in de wereld moet uh, worden bestreden en dat terrorisme heel slecht is. En voor Iran betekent het een goede mogelijkheid om te laten zien dat, zoals ze zelf zeggen, dat ze niet geïsoleerd zijn. Wat is het belangrijkste gespreksonderwerp van deze top, denk je? Nou, de Iran proberen heel erg hun eigen agenda te benadrukken. Uh, zij willen dat, uh, dat de, de, de organisatie van niet-gebonden landen uh, meer uh, ja, sterker gaat staan. Dat het een hoofdkwartier gaat krijgen. Dat hoofdkwartier moet dan natuurlijk ook in Teheran staan. En daarnaast uh, viel buitenlandminister uh, Saleh hier volgend ook Israël aan. Iets uh, uh, wat de organisatie van niet-gebonden landen uh, soms deelt. Kritische houding tegenover Israël en de manier waarop dat land met de Palestijnen omgaat. Nou, Iran ligt natuurlijk altijd onder vuur vanwege zijn nucleaire programma. Ze maken misschien een kernbom, in ieder geval wat het Westen beweert. Uh, op dit manier uh, probeert Iran misschien zijn prestige op te vijzelen? Ja, absoluut. De Iranians hebben hier de afgelopen dagen alle lampen straatlantaarns lopen verven en, de, en, de, en de, de snelwegen schoongebezemd om maar aan de wereld aan de 120 bezoekende delegaties te laten zien dat Iran een heel normaal land is. En daarnaast dat zeggen vrijwel alle Iraanse politici, is dit een klap in het gezicht van het Westen, eh, zoals de retoriek hier gaat. Eh, dit laat Amerika zien dat niet Iran geïsoleerd is door de westerse sancties over het nucleaire programma, maar juist de Verenigde Staten alleen staan. Ja, ze hebben natuurlijk een su succesje geboekt. De, de topman van de VN, die komt ook uh, langs, hè? Absoluut. Kijk, uh, de, de organisatie van niet-gewonden landen is... De, de... De tweede grootste organisatie ter wereld. Uh, uh, ja, het is gebruikelijk dat Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de VN, ook dit soort bijeenkomsten bezoekt. En hij komt daar blijft ons dus drie dagen. En volgens de berichten gaat hij ook op bezoek in andere steden in Iran. En brengt hij wellicht een bezoek aan het Iraanse nucleaire programma. Daar hebben de Iraanse leiders hem en ook andere bezoekende uh, hoogwaardigheidsbekleders voor uitgenodigd. Ja, een, een ander punt, een heel belangrijk punt. Er woedt vlakbij Iran natuurlijk een verschrikkelijke burgeroorlog in Syrië. Wordt dat nog besproken? Absoluut. En de, de, de Syrië was ook aanwezig in de vorm van de minister voor nationale eenheid. Dat is de minister. Die, uh, die contacten moet leggen met uh, de opstandelingen in Syrië. Nou, hij was niet echt een goede doen... want toen de journalisten hem aanspraken... of hij ook iets eventueel tegen de Westerse pers wilde zeggen... Uh, liet hij weten dat de Westerse pers de terroristen steunt. Dus uh, er zal gesproken worden over Syrië... maar ja, Iran is bondgenoot van Syrië... en hoewel veel andere, uh, andere landen die in deze organisatie zitten dat niet zijn... Uh, ja, zet Iran de agenda... en zal dus waarschijnlijk er geen serieus akkoord komen over Syrië. Thomas Eerdbrink, dank wel. Rooms-katholieke priesters in Schotland protesteren vandaag tijdens de kerkdiensten tegen het plan van de Schotse regering om het homohuwelijk in te voeren. Priesters hebben in de uh, dienst een brief voorgelezen aan de kerkgangers en daarin wordt kritiek geleverd op het plan. De leider van de Rooms-katholieke kerk in Schotland beschreef het homohuwelijk eerder als een groteske ondermijning van een universeel geaccepteerd mensenrecht. Hij noemde het huwelijk een unieke levenslange verbindenis tussen man en vrouw. De Schotse regering wil dat het eerste homohuwelijk begin 2015 wordt gesloten. Sport. In de Eredivisie spelen AZ Heerenveen en die houtkamp afgetapt om half 1, bijna rust. Nog altijd geen doelpunten? Nog geen doelpunten. 0-0 de stand. De beste kansen voor AZ. Altijd door. De topscorer in de Eredivisie raakt een keer de lat. En Valkenburg kreeg ook een uh, goede mogelijkheid. Maar ook Heerenveen, zoals nu, kan best gevaarlijk zijn. Want uh, het schot van Djuric wordt uh, gestuit. Maar de aanval gaat verder voor Heerenveen. Heeft wat mogelijkheden gehad. Geen grote kansen. Nu dan voorzet van Van La Parra. Maar die wordt uh, weggewerkt. Het is uh, een aardige wedstrijd. Af en toe wat slordig aan beide kanten. Maar wel open met uh, beide ploegen die graag willen scoren. Maar het wil nog niet lukken. Het staat na 40 minuten nog altijd 0-0. Nu de IJslandse spits die kopt de nieuwe IJslandse spits Finn Bogason van Herenveen. Maar ook dat levert iets op. 0-0 na 41 minuten spelen bij AZ Herenveen. Ja, en om half uur begint Almelo de wedstrijd tussen Heracles en Feyenoord. Die moet dan beginnen, maar er is een wolkbreuk geweest hè, boven Almelo. Henk Kok, hoe ligt het veld erbij? Ja, een uurtje geleden heeft er een uh, wolkbreuk uh, plaatsgevonden. Ik weet niet in uh, welk tijdbestek uh, hoeveel millimeter naar beneden is gekomen. Het veld ligt er slecht bij. Je moet even denken, als je wel eens thuis een overstroming hebt gehad in je keuken. en je daar het verkeerde materiaal liggen. dan wil de vloerbedekking wel eens omhoog komen. En dat is ook het geval met dit uh, kunstgrasveld. Er liggen overal uh, plassen water. Op sommige delen van het veld is inderdaad die kunstgrasmat die is omhoog gekomen. Daar zie je ook overal uh, die bobbels in het veld eigenlijk. in de staat water. Ik heb zojuist gesproken met de scheidsrechter Pieter Veen. Die heeft gezegd: zo kan het niet gespeeld worden. Hij laat het nu over aan experts. Ja, wordt het veld nog bespeelbaar voor half drie? Er bestaat ook een mogelijkheid dat de wedstrijd niet om half drie uh, gaat beginnen, maar bijvoorbeeld wat naar achteren wordt geschoven. Er zijn nog allerlei uh, opties, zijn er mogelijk, maar zoals het veld er nu bij ligt, is het onbespeelbaar. Henk Kok in Almelo. Er is verkeer. René Passet. Ja, de eerste files van de dag hebben allemaal te maken met bruggen. Op de A1 heeft de Muidenbrug even opengestaan. En daarom vooral vertraging nu van Amersfoort naar Amsterdam... bij Muiden-Oost, vijf kilometer. Op de A9 ook files, op de A9 zowel naar Amstelveen als naar Alkmaar... bij het Rottepolderplein 3 kilometer. De hoofdpunten van dit uitgebreide NRS-journaal. CDA-lijsttrekker Buma heeft in Buitenhof kritiek geleverd op Rutte. De kritiek van de, op de VVD-leider... Uh, uh, komt erop neer dat uh, Buma het vreemd vindt dat uh, Rutte zo uithaalde... naar wat hij de socialisten noemde. Een Syrische verzetsorganisatie zegt dat er in een stadje vlakbij Damascus... een massa-executie heeft plaatsgevonden. Er zouden 200 lijken zijn gevonden. En Florida zet zich schrap voor de tropische storm Isaac. Die groeit naar verwachting uit op een orkaan en komt later vandaag aan land. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de halma hier over de piraten. Ja, dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, Tweede uur van de perstribune van Omroep Max. We hebben Maartje van Wegen zojuist uitgezwaaid. Te gast dit uur is Edwin Benne, bondscoach van de volleybalmannen. Vliegende kipziel Jules van der Wart in Haarlem op bezoek bij Judoka Henk Grol. En deze week is er weer het een en ander ingesproken op ons antwoordapparaat... waar u altijd terecht kan met vragen, klachten over de media 035-677-6001. En deze week uh, de vraag over reclameborden langs de randen van voetbalvelden. U weet wel, vroeger waren die dingen gewoon van hout. Tegenwoordig zijn ze gemaakt van flikkerende ledlampjes. Zijn mensen die dat heel storend vinden? Binnenkort komt de KVB met een nieuwe soort borden. Wordt er zometeen meer over. Reacties op deperstribune.nl. En u kunt ook uh, twitteren via hashtag deperstribune. Edwin Benne, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Bondscoach van de volleybalmannen. <kijkt> uh, is het nog laat geworden gisteravond in Rotterdam? Nou, dat valt wel mee. Tenminste, uh, ik weet niet of de jongens het laat gemaakt hebben. Maar uh, ik was er niet bij. Ik heb uh, nog gezellig met een paar mensen wat nagesproken. Want het, uh, het was wel een feestje waard wat er gebeurde. Vertel wat er, wat er aan de hand was. Nou ja, een feestje waard. Het is uh, denk ik een eerste stap, een eerste goed moment in, uh, in, in waar we naartoe willen. We hebben uh, dit weekend twee wedstrijden gespeeld tegen de Dominicaanse Republiek. In de voorronde van de World League kwalificatie. Uh, de World League voor 2013. En uh, we hebben twee wedstrijden kunnen winnen. 3-0 en 3-2. Dus deze horde hebben we genomen. En uh, komend weekend uh, hebben we daardoor de mogelijkheid te spelen tegen, uh, tegen Portugal. Ja, Maar waarom is het zo belangrijk om in de World League uh, terecht te komen? Nou, uh, de World League is een, uh, is een mondiale competitie... Uh, die, uh, die teams de mogelijkheid uh, biedt om, om tegen gewoon, ja, andere goede teams te spelen. Dus in ons geval zou dat betekenen dat wij de mogelijkheid krijgen... om tegen topteams uit andere werelddelen te spelen. En dat zou heel goed zijn voor onze ontwikkeling. Ja, want uh, we zijn een tijdje weg geweest. Hè? Ja, het Nederlands ja, mannenteam is een tijdje ja. wat weg geweest. Dat klopt. Uh, de laatste jaren waren niet zo succesvol. Uh, ja, om, om vele verschillende redenen. Maar uh, ja, we hopen dat weer, weer terug te halen. We hopen weer terug te keren op de plek waar we horen. Waar we denken dat we horen. En dat is in ieder geval uh, op Europees uh, een goed niveau. Daar komen wij straks nog uh, uitvoerig over te spreken. Ja. Over de situatie in het Nederlandse volleybal nu. Ten opzichte van de rest uh, van de wereld. Maar laten nou we even je eigen uh, loopbaan uh, bekijken. Mm -hmm. Want jij was de man van twee Olympische Spelen. <kijkt> je was mm -hmm. bij in Seoul als international, 88. Ja. En 92. En 92, dat was een mooi jaar. Daar komt dan de service van Gianni. Ja hoor, Edwin Bennis. Prachtig, prachtig, prachtig. 16-16. En wie nu, het punt maakt, wie nu het punt maakt, die heeft gewonnen. Daar komt de aanval. Olaf van der Meulen. En die scoort via het Italiaanse blok. Ja, zeker. We zijn er. 17-16. Wat een prachtige ontnoping. En de wereldkampioen ligt eruit. Nederland wint met 3-2 van Italië. De wereldkampioen ligt eruit. Dat was de kwartfinale. Hè? De speler ja. van Barcelona, ja. 92. Maar mm -hmm. het werd mooier. Wat gebeurde er daarna nog? Nou ja, in dat toernooi uh, in ieder geval gebeurde er nog dat we ook de halve finale uh, wonnen. En die speelden we tegen Cuba. Die versloegen we heel erg goed met, uh, met 3-0. Uh, die finale uiteindelijk tegen de Brazilianen, daar waren wij uh, kansloos. Dus uh, het mondde uit in de zilvermedaille. Uh, ja, daarna denk ik zijn er nog wat, wat grotere successen, successen geweest. Dat is natuurlijk heel duidelijk. In 96 uh, en de World League gewonnen. Ja. En daarna natuurlijk het grote succes uh, de Olympische Spelen gewonnen. Uh, ik was er zelf niet meer bij. Nee, maar wat ik wou uh, zeggen, het is heel aardig dat je het grote ja, succes noemt. Ja. Maar je hebt wel een zilveren medaille. Ja, ja absoluut. Ja. Ja, waar hangt hij? Weet je dat? Heb je hem thuis ergens bij? Ja, ja, ik weet wel waar hij is. Ik, uh, <laughs> uh, ja, goed. Dat is ook voldoende. Ik weet waar hij is. Ik zie hem niet dagelijks of wekelijks. maar nou, Waar uh, is hij? Ja, op een go goede plek thuis. Echt waar? Daar ja, moet ja. je een beetje zorgvuldig mee omgaan? Ja, ik moet nog moet wel even zoeken, maar... Uh... Ja. Zoals het gaat met medailles en dat soort oorkons, denk ik dat, uh, dat je die uh, in je hart gesloten hebt en niet, niet zo zichtbaar hoeft te hebben. Tenminste, in mijn geval. Ja, want nou ja, het is wel een bijzondere uitdrukking van een prachtig moment uit een mooie lopen. Ja, precies. Nou, ja. En ik, dan zeg ik er altijd bij dat het niet alleen het moment was... wat zo bijzonder was, maar eigenlijk het hele proces. Ja? Al die jaren, die zes jaar opoffering met het Nationaal Team... dat was eigenlijk voor mij het allermooiste, het allerinteressantste. Uh, dat het uitmondde in, uh, in een groot succes, dat was uh, een prachtige afsluiting. Ja. Maar nogmaals, uh, dat proces met, met de groep jongens, dat was eigenlijk uh, het allermooiste. Uh, ja. Maar je was er niet bij toen het goud werd, in 1996, uh -huh. het team van Joop Alberda. Ja. Hoe voelt dat... En niet bij te zijn. Je was ja. wel international. Ja. Maar goed, net op dat moment we Ja, Nou goed, ik, ik raakte zwaar geloseerd in 1993. En uh, dus in 1994 heb ik het nog wel geprobeerd om bij het team te komen. Dat is niet meer gelukt. Uh, Olaf van de Meulen was uh, mijn opvolger. En uh, die deed het zeker niet minder. Dus uh, ja, team van 96 heeft fantastische uh, resultaten uh, gehaald. En uh, daar kunnen we met z'n allen alleen maar trots op zijn. Dus uh, zo voelt het ook. Ja. Edwin, we vragen onze gast naar hun sportmoment van deze week. Ja. En waar kom jij dan op uit? Ja, wat, wat voor mij het meest opvallende was uh, de laatste paar dagen eigenlijk zelfs, is uh, het nieuws over uh, Lance Armstrong. Dat hij uh, stopt met het uh, zich verweren uh, tegenover uh, de USAD, of het is het, de USADA, ja. uh, uh, de antidopingautoriteiten. Uh, ja, dat is toch opzienbaar het nieuws, vind ik. Ja, want we hebben een fragmentje, uh, 2005. En als spreekt Armstrong uh, over doping. First they say I can't even get back on the bike, and then when I do, they still say that I can't win. And then when I start winning and lead the Tour de France, they say it can't be. It must be something else. There's not. There's nothing else. Is ook zo vaak. Uh, tot eigenlijk uh, nu aan toe ontkent hij het gebruik uh, van doping. Mm. Hè? Wat wat vind jij van uh, van van zijn gedrag of van zijn uh, van zijn opstelling? Nou goed, ik denk dat Lance Armstrong een ongelooflijke winnaar is en iemand die, die tegen alles en iedereen vecht en, en blijft vechten. Dus uh, dit, dit is een, een karaktersporter die uh, verschillende keren heeft bewezen. En ook nu weer uh, dan wil hij weer mountainbiken gaan doen en wilde hij weer triathlon gaan doen. Een extreme, extreme sport. Hè? Um, ja, wat ik er vooral van vind, is dat ik het heel vervelend vind... dat, uh, dat de Rij natuurlijk al 10, 20, jaar, 30 jaar overschaduwd wordt door deze verhalen. Dat doet de sport geen goed. En uh, ik vind ook dat de, de sport uh, daar zelf wat aan zou moeten doen... Um, ja, ja, maar goed, het, Armstrong ontkent doping, hè? Uh, Ja, goed, maar het is natuurlijk wel een thema wat, uh, wat, wat rond uh, zweeft. Maar uh, jij, bent, jij bent ook topsporter. Ja. Uh, wat denk je, heeft hij gepakt? Nou, dat kan ik ook niet zeggen, hè. Nou, uh, de, indruk, de indruk is, er, is wel dat, uh, dat het in die extreme uh, tak van sport... Uh, week in, week uit, uh, op hoog niveau presteren... bijna onmogelijk is om, uh, om deze prestaties te leveren... Als, het, uh, als er niet wat hulpmiddelen aan de pas komen. En dat is natuurlijk ook gebleken de laatste jaren. Uh, iedere keer moeten we weer lezen dat, uh, dat winnaars uh, dat onrechtmatig gedaan hebben. Nou, voor mij Wat mij betreft is het dan ook de lol ervan af uh, ja. om, om dat intensief te gaan volgen, zo'n sport. Ja, dat kan ik me voorstellen. Henk Lubberding, oudrenner. Hallo. Wie, hallo, wielercommentator. Henk, wat vind jij uh, van uh, de verklaring van Armstrong? Hoe reageer jij daarop? Nou, aan de ene kant heb ik zoiets uh, gerechtigheid, want er zijn al zoveel uh, collega's van hem die uh, betrapt zijn of uh, verdacht zijn en zo, ver, zo erg verdacht dat bloed, bloedpaspoorten niet, uh, niet klopten. Nee. En dus eigenlijk al aan de, aan de paal zijn gehangen en uh, hij bleef altijd buiten schort. Ik heb eigenlijk van begin af aan eigenlijk een probleem met hem gehad dat hij heel veel uh, doktersattesten had. Ah. En dan eh, ja, door, zijn, door zijn ziekte en ik weet allemaal niet wat, uh, werd dat allemaal oh. goedgekeurd. En toen had ik zoiets van, ja maar is dat allemaal nodig en moet dat? Uh, en waar is dan nog de grens? Ja, maar toch is dat, Henk en nooit is bewezen, althans uh, zichtbaar, hoorbaar, dat hij gebruikt heeft. Ja, maar kijk, uh, ik weet nog dat hij, uh, dat hij weer terugkwam, de laatste keer. Dat hij derde werd in de Tour nog. Ja. Uh, toen heb ik hem een tijdje gevolgd. En toen zag ik op een gegeven moment dat, er, uh, dat hij een hemotokrietwaarde had van iets van 41 of 42. Toen dacht ik, nou... En net voor de toer was het een keer 8,49. Sprak men over. Ja, dan, ja, dan moet je daar uh, bepaalde hulpmiddelen bij gebruiken. En dan is maar de vraag... Uh, wat mag hij dan en waar kan hij dan wel ten opzichte van hmm. een ander? Ja, nou goed, helemaal Ja, dat is de bloedwaarde, hè. En die moet op een bepaald niveau zijn en die mag niet ergens boven komen. Ja, maar... nou, de, de wereld was zo ziek hmm. dat, ze, dat, dat ze gewoon al die goddes uh, ja. eigenlijk uh, op, op een bepaalde hoogte konden houden. Hmm. Ja, dat, dat, dat gaat voor mij persoonlijk gaat dat veel te ver. Ja, aan de andere kant, Henk, uh, we zijn zoveel jaren verder... en Edwin Bennet, de bondscoach van de volleyballers, zegt... ja, maar weet je... Uh, Kijk nou naar die toer. Uh, we hebben allemaal gekeken. Er zijn zoveel wedstrijden uh, geweest. Alle winnaars uh, zitten tot over hun oren in de doping. Tot en met de nummers weet ik hoeveel. Ja, maar dat is wel juist in die periode dat Epo natuurlijk uh, aan het front kwam. Ja. En daar, daar is maar één manier op geweest. En die hebben ze, uh, ja, uh, vind ik, ja. goed behandeld. En dat is die bloedpaspoorten. Die dus zo verdacht waren bij bepaalde mensen die dus uh, buiten, buitenspel werden gezet of ja. in ieder geval extra controle kregen. En sommige gingen echt voor gaas op een controle. En andere, ja, gewoon buitenspel gezet, bloedpas worden niet correct. Dat, dit kan gewoon niet. Met de middelen die, uh, uh, ja, ik noem maar een ijzertabletje of weet ik wat, wat hmm. mogelijk is. Ja. En nu vind ik dat we de goede kant op gaan, want uh, in de toer, daar mogen geen injecties gezet worden, dan mogen geen andere bepaalde hulpmiddelen gebruikt worden. Ja, wat ja. uh, dat betreft zou ik graag weer willen fietsen. En, en, en ik heb de tijd met Armstrong meegemaakt dat ik wel eens dacht van, cool. heeft er dan niemand een slechte dag? Ja. Zijn die mannen nou alle dagen even goed? Ja, ik, ik, dat, dat stukje uh, uh, menselijkheid, <laughs> dat dat, dat, dat, heb je niet nee. dat, viel, dat viel mij gewoon op. Ik, ik heb natuurlijk 13 toeren gereden en ja. weet dus best, best wel uh, dat je de ene dag minder voelt als de andere dag. Ja, dat begrijp ik. Ja. Nou, ik dank je wel Henk uh, voor, voor jouw uitleg. Ik begrijp ook uh, dat je daar uiteindelijk een beetje zuur over bent. Dat is ook, eh, Edwin Benne, de keerzijde van de medaille. Ja. Hè? Je, de, ons kijkers, liefhebbers, wordt de glans van de Tour ontnomen... in een bepaalde periode. Er zijn geen eens winnaars, eindoverwinnaars aan te wijzen. Lubbering zat in dat peloton en zei... ja, maar, hallo, wij moesten er tegen koersen. Mm -hmm. Nooit een slechte dag, niemand. Ja. ja, ik kan me dat voorstellen. Het gaat gewoon de sport. Ja. Dus het schaadt uh, hetgeen waar je dagelijks mee bezig bent... waar je hard voor traint. Als, het, als, de sport, als jouw tak van, van sport in een slecht daglicht staat, een slecht ja. image heeft, dan heb je een probleem. Ja, Ja, want je moet er toch niet aan denken dat je bij het volleybal zegt: Nou, we gaan zeven wereldtitels in een bepaalde periode ja. ontnemen. Ja. En wie wordt het dan? Nou ja, niemand dan maar. Ja. Dat is ook vrij. Dat is, een ja, is waanzin, ja. ja. Als u vragen hebt aan, aan onze gast Edwin Benne, dan kunt u die kwijt op deperstribune.nl. Op Twitter uh, natuurlijk: hashtag deperstribune. Zometeen alle ins en outs over reclameborden langs voetbalvelden. Want hoeveel eh, reclame vindt u storend? Nou, heel veel. En eh, vooral de manier waarop maar die reclame wordt vernieuwd. Geïnnoveerd, zeggen ze dan. Zometeen meer. Nu onze vliegende kiep, Jules van der Wart, te Haarlem. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende, vliegende kiep. Vanaf de tribune. De Nederlanders hier. Ja, ik ben nog steeds in Haarlem... Eh, Thuis bij Henk Grol. Uh, Henkje zei voor 1 uh, half van... ja, ik ga zo meteen even lekker met vakantie want dat uh, heb ik wel verdiend. En zeker mijn vriendin, want die heeft het ook moeilijk gehad. Uh, waar gaan jullie heen? Ja, zoals nu lijkt, willen we eigenlijk eens naar Amerika... en terug naar Aruba, want ik heb vrienden op Aruba... en dat is altijd heel erg gezellig. En dan kan ik een beetje lekker kracht trainen... want dat hou ik ook uh, erg van. We kijken nu nog een beelden van de Partij voor Brons. Ja, ja, een partij waarbij ik eigenlijk al van tevoren wist... Uh, hij kwam met de halve finale, hij was heel erg vermoeid. En ik was eigenlijk heel fit en ik was, was er helemaal doorheen. Dus ik wist al van, nou, als ik gewoon scherp ben, dan uh, kan het bijna niet meer ontgaan. Het resultaat ligt voor jou op de bank. Ja, het is een uh, bronzen medaille geworden. Ja, We hadden natuurlijk allemaal gehoopt op meer en ik had zelf ook heel graag meer gewild. Toch is het al je tweede. Ja, het is mijn tweede bronzen medaille. En uh, ja, ik zeg de uh, derde maal scheepsrechten. Je gaat ervoor, voor Rio? Ja, ja, 100%. En anders ga ik nog één door. Ik wil en ik zal uit die gouden medaille halen. Dat zit zo diep van binnen. En daar doe ik het voor. Klaar, als het niet lukt, lukt het niet. Maar ik, ik heb alle kansen daartoe om dat te gaan halen. En uh, ik hoop dat het een keer zo mag zijn. Dat alles bij elkaar komt. Dat het er helemaal uit gaat komen. Nou, je zegt, het zit heel diep van binnen. Hoe komt dat dan? Van wie heb je dat? Ja, dat heb ik al sinds heel jong. Heb ik dat in me. Dat ik ga voor het hoogste haalbare. En uh, alles wat ik in mijn dromen had om te winnen... is eigenlijk gelukt. En... Uh, Ah ja, behalve de wereldtitel en de Olympisch Olympische titel. En, ja, daar ga ik voor. Ik heb nu twee keer brons, twee keer zilver op WK. Ja, dus het moet gewoon uh, gaan gebeuren nu. Klaar, ik moet laten zien wat ik echt kan. En uh, fysiek uh, uh, zit, er, zit er nog veel in. Uh, ook uh, als je kijkt uh, naar het verleden, Gezing, Ruska. Allemaal uh, in de 30, toen ze hun grote titels behaalden. Dus uh, ik zeg alle redenen om uh, goed, of met vrolijk naar de toekomst te kijken. Hoe ja, oud ben jij nu? 27. Ja, dus... Je beste jaren moeten nog komen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk mijn krachttrainer ook. Dus uh, nee, daar gaan we wel vanuit. Is het financieel haalbaar? Uh, kijk, wij wonen in Nederland. Je krijgt uh, financiële ondersteuning, sponsoring. Maar miljonair zul je nooit worden. Dan moet je van een ander land, uh, Mongolië misschien, uitkomen? Ja, Mongolië, Jan, Georgië, Frankrijk. Ja, dat zou uh, financieel beter zijn. Maar uh, ik ben een Nederlander, daar ben ik trots op. En uh, ik heb het nooit gedaan om, om het geld. Ik heb het gedaan om de eer om Olympisch kampioen te worden. En uh, gelukkige uh, sponsors. En uh, die om die me ondersteunen. En ik ben nog op zoek naar een nieuwe hoofdsponsoren, maar die gaat ongetwijfeld komen om de komende vier jaar weer mijn eigen plan te kunnen trekken... en mijn uh, eigen trainingen te gaan doen zoals ik het ook de af, uh, afgelopen vier jaar heb uh, kunnen doen... om zo uh, Olympisch kampioen te worden in Rio. Maar nu uh, moeten we tevreden zijn met brons. En dat wordt gevierd op 1 september. En waar is dat? Ja, in, uh, in de Jopenkerk uh, op 1 september. Succes. Dank je wel. Fijne vakantie. Ja, lijkt me lekker. Kijk, kijk er naar uit. Henk Grol, op vakantie. Wees voorzichtig als u in zijn buurt komt. Je hebt zo'n koka aan in je broek. Uh, te gast, dit uur. Edwin Benne, bondscoach van de volleybalmannen. Edwin, uh, je bent, uh, heb je al gezegd, volleybal international geweest. Uh, hoge, hoge competitie uh, gespeeld en nu geroepen tot het hoge ambt van bondscoach. Was dat een droom? Uh, het, was, het was niet een droom, nee. Het was een, het was een droom uh, om als speler uh, heel ver te reiken. Daarna ben ik geswitst naar, uh, naar het coachvak. En dan is het wel een droom om goede teams onder die hoede te hebben. En, en ook successen te bereiken, te gaan halen. Maar uh, specifiek het Nederlands team was niet een droom. Ik moet wel zeggen, toen dat in beeld kwam en uiteindelijk ook uh, waarheid werd, uh, hè, toen ik ook ging worden. Toen had ik wel een heel trots gevoel, en dat heb ik nog steeds. Heel ja. bijzonder dat je als speler en daarna ook als coach voor het nationaal team uh, kan spelen. Kan, kan functioneren En dat, uh, ja, dat doe ik wel met, met veel overgave. En nogmaals, ja, trots overheerst. Want ja. vanaf maart 2011 hè, ben je ja, boxcoach. Ja. Hoe gaat zoiets? Uh, telefoontje naar huis en bennen? Ja, uh, goed. Ja, beetje, toch wel wat netwerk. Ik ben toen benaderd door, uh, door uh, de technische directeur bij het goedkoop. Uh, Gepolst hoe, uh, hoe ik daarover uh, zou denken. En toen zijn we in gesprek geraakt. En ik was een van een paar uh, gegadigden. Nou ja, dan kom je... Eén gesprek en een combinatie op elkaar, of niet? En, in, in ons geval wel. Ja, je hebt nu een lange weg te beklimmen. Mm -hmm. Op weg uh, weer naar de World League, naar de top van de wereld. Er is één mm -hmm. man uh, en die heeft uh, een briefje voor jou. Die een gesproken brief. Kijk maar, staat bij de ingang van de perstribune. Uh, en die, uh, die is een eind gekomen, hoor, als bondscoach. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Edwin, ik heb je leren kennen in de periode van 82 tot 1986... bij de jeugdteams en op WK's van de jeugd. Jij was een van de eersten die toen Arie Selinger kwam... al door had dat jij hoorde bij de Fabulous Six. De mensen die uiteindelijk Nederland het eerste gezicht gaven op een Olympisch podium... Eindigde met de tweede plaats tijdens de Olympische Spelen in Barcelona, waar we met z'n allen ongelooflijk trots op zijn geweest. Na die periode heb je slechts kort bij mij in het nationaal team gespeeld. Je hebt blessures gehad, maar ik heb je altijd gezien als een ongelofelijke betrokken speler. Je bent vervolgens je carrière via verschillende landen uh, gaan uitvoeren. Altijd met uh, betrokkenheid, uh, dedication tot op het bot, internationaal. En als coach heb je je ontwikkeld via een klein land, Liechtenstein, tot uiteindelijk ook weer het grotere resultaat, Deutsche Meister. Dat vind ik heel erg knap dat je die stappen allemaal genomen hebt en nu ben je weer coach van Nederland. En ik denk dat met de betrokkenheid die jij voor de sport hebt, de betrokkenheid die je hebt met spelers, maar ook met alles wat zich rondom de sport beweegt, dat jij heel veel succes kunt gebruiken bij het Nederlands Volleyball. Ik wens je ongelooflijk veel sterkte en ik onderteken deze brief. Met hartelijke groeten. Ik wens je veel succes en ik ben altijd bereid om je te helpen. Met vriendelijke groeten, Joop Alberda. Joop uh, Alberda, de man die uh, met goud terugkwam. Natuurlijk met dank aan het team in 96 Atlanta. En als u thuis denkt, hé, hey, uh, ik wil die, uh, die brief wel eens zien gelezen worden door Joop Alberda. Dat kan. De website debestebunner.nl voor uh, de bewegende beelden. Edwin Benne, wat is jouw eerste reactie op de woorden van Joop? Ja, prachtige woorden. Dat is leuk, want uh, toch een, een, een, een schets van, uh, van mijn karakter. Uh, dat is wel treffend. Ook, uh, ja, ik zie het zelf ook wel zo. Natuurlijk ook bereid om uh, als coach uh, te investeren. Misschien ook op wat, op wat lagere niveaus. Ik ben eigenlijk uh, vanaf, mijn, uh, vanaf mijn jeugd al bezig geweest... met, met trainen en coachen van, uh, van de eerste jeugdgroep en daarna... Uh, allerlei verschillende groepen. Het maakte mij nooit uit... of het topsport was, breedte sport, jeugd, uh, dames, heren... Ik zie in elke groep wel weer uh, mogelijkheden en motivatie om, uh, om te werken. Ik ben ook heel betrokken altijd bij mijn spelers. Ja, want dat woord betrokkenheid, ja. dat is toch op zijn minst vier keer gevallen. Ja, nou, wat bedoelt is. hij? De, wat bedoelt hij concreet, denk je? Ja goed, ik, denk, ik, ik, zie, ik kijk naar mijn spelers uh, niet alleen maar als, als sporter. Ik, uh, ik zie ze toch wel uh, gewoon als persoon. Uh, personen die, die uh, commitment meebrengen voor, uh, voor hun sport. En die uh, natuurlijk daarbij, en dat bindt ons, uh, fantastische sporters zijn. Fantastische volleyballers zijn. Maar ik interesseer me voor, interesseer me voor de mensen. En ik beoordeel en uh, ja, waardeer ze ook op hun, op hun mens zijn. En niet uh, zozeer op hun uh, kwaliteit als, als sporter. Ja, maar word je dan niet te aardig? Want je bent topsporter nee, in het bedrijf. Nee, nee, nee. aardig is, uh, heeft er eigenlijk niks mee te maken. Maar... Uh, menselijkheid uh, hoor je overal op alle niveaus te hebben. En als de topsport hard uh, moet zijn, dan uh, wil dat niet zeggen... dat je dus als mens ook in één keer hard moet zijn. Dat zie ik helemaal niet... Uh... Nou ja, ik bedoel het in deze zin. Als jij heel veel begrip hebt voor een speler die ja. een lastige thuissituatie heeft... maakt me niet uit wat hij ja. aan de hand Maar er is iets aan de hand. Ja. Hij, en het is wel een top international, maar die floreert niet zo goed vanwege ja, de sores. precies. En wat dan? Wat doet de coach dan? Dan ga ik, dan ga ik met hem kijken en analyseren. Dan neem ik hem uh, aan de hand, zou ik bijna zeggen... En dan ga ik met hem samen uh, kijken of, uh, of we wat kunnen veranderen. En dat is de coachende ja. uh, begeleiding en niet de, de, de verlangende begeleiding. Maar, maar er kan een belang... moment komen dat je zegt, moet ik hem opstellen of niet? Tuurlijk, maar dat, dat, dat zijn weer beslissingsmomenten. Dat zijn andere ja. momenten. Maar ik zal mijn spelers zover mogelijk steunen in hun, in hun proces. En zo goed mogelijk maken. En uiteindelijk moet er een beslissing gemaakt worden. Maar wat, doet de, coach? wat doet de coach als hij denkt, als ik hem opstel... is dat goed voor zijn zelfvertrouwen, maar niet ja. goed voor het team? In die situatie. Alles weegt mee. Alles ja. weegt mee. En uiteindelijk het, uh, het, het allerbelangrijkste, grootste belang is het teambelang. Dus daar zal iedere speler zich aan moeten conformeren. En uh, ja, dan is het ook inderdaad zo: op momenten dat de, af, de afrekenmomenten betekent op belangrijke wedstrijden, belangrijke toernooien. Als een speler niet op tijd klaar is, niet goed genoeg is, ja, dan zal hij ook niet, uh, geen, geen deel uitmaken van die groep. Ja. Maar tot dat moment zal ik er alles aan doen om, uh, om hem daarheen te brengen en uh, te begeleiden. Ja. Je had de pech. Je werd bondscoach, maar geen EK, geen WK. Geen spelen. Ja. Ik wrijf het er maar even in. Wat was de grootste teleurstelling? Uh, sorry, ik begrijp niet wat je bedoelt. Uh, nou, je, je bent niet naar de spelen... Voor uh, mijzelf? Uh, ja, voor jezelf. Ja, natuurlijk. Als coach? Ja. Ja, goed. Ik, ik denk als Nationaal Teamcoach ben ik natuurlijk een beginnende coach. Het is het tweede jaar. En ik zie alleen een, een ontzettend goede ontwikkeling bij onze groep. Uh, vorig jaar uh, ja, was het nog een, een jaar van verandering, van transitie. En dit jaar hebben we met een met een deel zeer jonge groep gezegd: oké, okay, wij gaan dit commitment aan. Wij willen op deze manier gaan werken en we zullen er alles aan doen. En ja, we zien dat we al redelijk snel successen boeken. Uh, dus ja, daar hou ik me aan vast. En ik ben niet bezig met wat, uh, wat, wat, uh, wat het team niet gehaald heeft of wat ik niet gehaald heb. Nou ah ja, nee, nee, maar goed, ik kan me wel voorstellen dat dat een teleurstelling is. Uh, en daar moet je als coach ook weer overheen zetten, want je hebt nieuwe doelen gesteld. Maar mm. ja, je mist wel een paar uh, dingen als het ware in het zicht van de haven. Ja. Nou goed, in mijn geval, uh, ik denk dat er, uh, dat er mogelijkheden zijn dat er nog wat uh, in het verschiet ligt. En dus ja... Um, ik, ik zie dat zeer positief terug. Nou, hoe erg was het voor jou dat, ik meen zeven bepalende spelers, ja. zeiden uh, Edwin Benne: Bedankt. Ja, nou, er waren zeven bepalende spelers. We spelen van naam, met naam, maar het waren uiteindelijk meer dan tien spelers die niet ja. uh, bij deze selectie zaten. Uh, in vergelijking met, met vorig jaar. Ja, Ik heb met, uh, met 30 spelers gewerkt, uh, bewust. Uh, ik wilde ze leren kennen, ik wilde dat ze mij leren kennen... ik wil, uh, wilde een cultuurverandering duidelijk maken. En aan het eind van het uh, verhaal... Uh, na november uh, twee, uh, 2011, na het niet halen van uh, het, het volgende OKT-toernooi... Uh, de Olympische kwalificatie... Ja. Uh, ja, moest de rekening worden opgemaakt... En, uh, toen hebben spelers uh, met name zelf gezegd... Van, nou, ik, ik, ik kan hier niet meer mee verder, ik ben te weinig gemotiveerd. Of op deze manier zie ik het niet zitten. En uh, nou, dat strookt ook wel met mijn idee over, over die spelers. Dus het is uiteindelijk een, een zeer goed overleg gegaan. Ja. En ik moet, ik moet daarbij zeggen... Uh, ik heb nog steeds met die spelers heel veel uh, en heel goed contact. Ik zal ze ook bezoeken weer in de winter bij hun, bij hun clubs. Uh, ik wil dat toch wel, uh, wel gemeld uh, hebben... Um, als iemand niet voor het nationale Team wil spelen... dan is dat een grote teleurstelling voor jou als coach... en voor heel veel mensen in het volleybal. Maar uh, ja, het, het blijft dezelfde mensen. Ik hey, schrijf ze coaches. niet af? Ik. ik schrijf ze niet af. Ik zal nee. ze ook niet uh, daarop uh, afrekenen. Het zijn, die spelers zijn niet in staat om voor je Nederlands team te spelen. Weet je, maar ik kan me wel voorstellen... Uh, hoe, hoe erg je het ook vindt als, uh, als, als je, je kanonnen het af laten weten... aan de andere kant... Je kan als bondscoach wel lekker blanco verder. Ja, goed. En ik bedoel, naar jezelf in gaan vullen. Precies, wij, uh, dat is wat wij doen. Uh, mensen die mee willen, mensen die willen investeren... die, die, st die staan nu uh, in ja. de groep, hè? Die, die, die zitten bij het Nederlands team. Mensen die het niet kunnen, willen of weet ik wat voor reden... die zijn er niet, zo simpel is het. En, uh, ja, dan werk je, ik werk graag heel hard en heel veel. Maar wel met ja. mensen die, die, het, die het ook willen. Zullen we even, want we praten over coaches... Ja. zullen we eens luisteren naar een fragmentje dat jij graag wilde horen. Het heeft betrekking over het mislukte EK voetbal van Oranje... en het groepsgesprek dat volgde met de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. is zijn reactie. Ik vond ze erg openhartig, moet ik eerlijk zeggen. En ook soms hard. Dus er zijn een hoop uh, zaken boven tafel gekomen... Ik kan het niet verifiëren, want ik was er niet bij. Ik, ik ben uh, gewoon uh, toehoorder geweest, omdat de spelers uh, dat schijnbaar wilden. En ik heb er een streep onder gezet. Ja, wat, wat, uh, wat vond je hiervan? Want je laat het niet voor niks horen. Ja, ik vind... Uh, uh, goed, er is er schijnbaar uh, genoeg uh, aan de hand geweest tijdens het EK voetbal. Ik vind het jammer dat uh, uiteindelijk uh, de vorige coach van Marwijk uh, is opgestapt. Uh, en ook jammer omdat hij niet met het team nog weer uh, aan de slag heeft kunnen gaan. Ook niet het, uh, de problemen of het zeer uit de weg heeft kunnen ruimen. En, en hem proberen een nieuwe cultuur te brengen. Nee, hij stapt op en ja, dat blijft dan ergens in het uh, luchtledige hangen. Ik, had, uh, ik denk dat de dat verantwoordelijkheid zou geweest zijn van, uh, van de voetbalbond Om dan uh, om, om met die groep in gesprek te gaan. En te kijken wat, uh, wat daar uh, voor problemen uh, uh, zitten of zaten. Om dat nu weer de nieuwe bondscoach uh, te laten doen, dat vind ik uh, niet helemaal correct. En daarbij uh, kan ik niet geloven dat een gesprek van een uur, anderhalf uur, uh, hoe duidelijk dat ook was, dat dat voldoende moet zijn om voor ja. de komende jaren op een goede manier verder te gaan. De, ja. Van Gaal zetten gewoon een streep op, want ja, die Gaal luistert 20 seconden en uh, ja, een dag. Ja. Nou, nou ja, goed, nou, zo, ja, dat is een maar spiekeerd. Ja. Hij ja, goed, die heeft zeker met heel serieus gedaan te hebben, hè. Ja. Maar, uh, Uiteindelijk moeten de spelers er een streep onder kunnen zetten. Ja. En we zullen pas uh, de komende maanden, jaren zien of dat ook uh, gebeurd is. Ik zeg dat met name, omdat ik weet en, en dat er dagelijks mee geconfronteerd wordt, hoe, uh, hoe die teamprocessen lopen. En wat er allemaal niet bij komt kijken. En dat is, uh, dat is gecompliceerd. Ja. Uh, en dan moet je je de serieus nemen. En het uh, kan niet met één gesprek uh, ja. van tafel zijn. Je maakt je wel druk over het voetbal. Maar Bert van Marwijk heeft ze nog nooit druk gemaakt over het volleybal. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Nou, hij is bij, bij Smeets aan tafel en hij heeft gezegd: kijk, ja, kijk geen andere sporten. Ja. ja, ik heb dat fragment ook gezien. Ik was ook wel een beetje verbaasd. Dat hij toen, uh, uh, wat heeft hij gezien, wat hockey en andere sporten. Ja. En toen zag uh, dat ook andere teamsporten, ja, op, op wat voor beleving en op wat voor manier ze, ze functioneerden. Uh, ja, je mag verwachten van iemand uh, op een toppositie uh, uh, in de sport, dat hij weet wat ook uh, andere sporten aan het doen zijn. Dus. Uh, ik was een beetje verbaasd, maar goed. Ja. Een brede kijk had hij niet op andere sporten. Dat ja, is merkwaardig, want je kan ook van anderen leren, maar goed. Uh, het voetbal is aan de gang. Aanzet, Heerenveen, Andy. Altijd 55 minuten, 10 minuten in de tweede helft. 0-0 de stand. Uh, wel wat mogelijkheden aan beide kanten. Zojuist Djuric voor Herenveen net naast. En Maher, die niet echt lekker in zijn vel zit international... schoot tegen de keeper van Herenveen aan Noordveld. Maar dat uh, zijn dan de hoogtepunten in de tweede. helft. Eerst wel, wel wat leuke dingen nog gezien. Altidoor op de lat. Falkenburg net over. En nu is Altidoor weer aan de bal. Punt gebied, Legt hem breed. En dan moet er geschoten worden door Berends. En dan is type Noordveld die met moeite de bal uh, kan tegenhouden. Is het daarna buitenspel van Valkenburg. Open wedstrijd. Kansen, mogelijkheden over weer en weer. Maar het staat nog altijd 0-0. Vorig week is het antwoordapparaat weer uh, tot uw beschikking gekomen en dan kunt u al uw klachten en vragen kwijt. Net als het vorig seizoen. Als maar die vragen en antwoorden eh, die ook komen over de media gaan. U kunt dat apparaat bereiken via 035-677-6001. Een ouderwetse zwarte telefoon met draaischijf. De hele week, dus als u het nummer niet kwijt wilt raken... ik zeg het nog een keer. 035-677-6001. Dit is de oogst. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant... Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Goedemiddag. Uh, ik wil zeggen dat ik ongelooflijk genoten heb van alle beelden van de Olympische Spelen. Met name de slow motions. Daar gaat mijn vraag ook over. Is het niet eindelijk tijd dat het snel wandelen wordt afgeschaft? Want dit was toch wel zo duidelijk dat er geen enkele loper volgens de regels loopt. Ik ben benieuwd of er meer mensen deze mening van zijn. Daag! Ja, goedemiddag. Ik wil uh, via deze weg mijn ergernis uitspreken over de heer Smeets. De beste man uh, begint inmiddels uh, toch een beetje uit de toon te vallen met zijn manier van uh, presenteren. Ik verwijs in eerste instantie al naar de Olympische Spelen. Ik heb nog nooit iemand op zo'n verschrikkelijke saaie manier de finish van uh, Marianne Vos. gehoord, ik Ja, dat, dat moet spannend zijn en dat moet niet saai zijn. En vervolgens heeft de beste man uh, al meerdere keren mensen tijdens zijn avondprogramma uh, in mijn ogen geschotweerd. Ik denk dat ontzettend veel te doen. Ben ...en rondloopt om functie over te nemen. Goedemiddag. Wat mij zo verbaast en sterk irriteert... ...is dat de radiozender Radio 1 zo vaak midden in een interview uitvalt. Hoe kan het overstaan dat dat... Goedenavond, beste mensen van de perstribune. Uh, nu zit ik geïnteresseerd te luisteren naar Ben Bot... over de Bersejap-periode onder andere. En uh, wat hoor ik Ben Bot toch duidelijk zeggen... Hij heeft het over de andere kant van de medaille. Medaille is niet goed. Ik pleit ervoor gewoon voortaan te zeggen medaille. Ik heb het dan erg geërgerd aan Willemijn Veenhoven... Deze vrouw die spreekt veel te snel en dat is bijna niet te verstaan. Ik weet niet hoe ze die omroepster kunnen maken. Goedemiddag, ik uh, krijg ik mij en het stoort mij de reclame rond de velden... Uh, dat het allemaal flitsende en bewegend moet. Op de BBC hebben ze vaak uh, reportages in het nieuws... waaraan uh, gemeld wordt vooraf uh, dat er uh, flitslicht gebruikt wordt... en dat het uh, met name voor spastici uh, heel vervelend is. en uh, uh, Mensen die uh, een plezier hebben... Ik zou graag willen dat er meer mensen klagen, uh, dat de normale standaard reclame rond te vallen is. Ik dank u. Max antwoordapparaat 035 677 6001. Ja, die laatste uh, klacht, vraag, antwoord uh, nu van Koen Hermens gaat over de reclameborden langs de voetbalvelden. Uh, goedemiddag meneer Hermens. Ja, goedemiddag. Koen Hermens, Sports exposure, die uh, flikkerende bewegende reclameborden langs de voetbalvelden. Hè? Dat zijn ledlampen? Ja, dat is uh, de uh, wat, wat er ingezet wordt bij de Nederlandse uh, voetbalvelden. Ja, en die zitten zit al een tijdje geloof ik, hè? een paar jaar alweer. Vanaf 2006 uh, is dat geïntroduceerd in Nederland. Ja, en uh, hebt, hebt u wel eens vaker uh, gemerkt dat mensen zeggen van uh, wat moeten we daarmee? En dit leidt maar af. Uh, er zijn zoals mensen zeggen daar krijg ik epileptische aanvallen van. Nou, dat soort berichten hebben we ons niet bereikt. Maar voor de introductie in 2006 is er uh, door een aantal uh, instituten, waaronder de KVB en uh, de eredivisie cv is er uitgebreid onderzoek geweest naar uh, ja, wat de consumenten, wat de kijker. Uh, uh, ...acceptabel vindt om te zien rondom de Nederlandse uh, voetbalvelden. En daar is het dus echt naar voren gekomen dat het niet als toerend ervaren uh, geworden wordt. Um, maar dat het wel uh, ja, attentiewaarde vergrootend werkt. Dat is uh, inderdaad juist. Uh, het punt is, uh, voordat je het weet, kijk je niet naar een voetbalwedstrijd... ...maar word je zo afgeleid dat je denkt, het is Piccadilly Circus of, uh, of Broadway waar ik, uh, waar ik mij bij vind. Nou, dat hoop ik niet. Dan moet ik moet er wel bij zeggen dat uh, zeg maar de ons omringende landen uh, verder gaan in, zeg maar, in de mogelijkheden ja. van het gebruik van ledboarding. Dat betekent dat in uh, andere landen dat er inderdaad meer zeg maar, uh, geroteerd wordt voor reclameuitingen. Ja. Maar in Nederland hebben we met de clubs daar ook afspraken over gemaakt dat een commercial zeg maar, 30 seconden duurt. Uh, en dat, dat binnen die commercial een beperkt aantal rotaties uh, plaats kunnen vinden. Ja, zeg, uh, en u zei we hebben dat onderzocht. Dan is, is de vraag wel, werkt het? Komt de boodschap over? Letten we erop? Ja, uh, uh, gelukkig wel. Want uh, vanaf 2006 na de introductie heeft het geleid tot een ander type adverteerder... wat ook de weg naar uh, tv-bording gevonden heeft. Um, en dat is uh, uiteraard uh, onderzocht uh, en onderbouwd... middels uh, resultaten die er geboekt worden door de adverteerders. Dus het is wel effectiever. Het is effectiever, ja. ja. Ja, Ik begreep dat PSV, notabene de laatste was, die erop overstapte. Dat is juist. Wat het al is? Nou goed, uh, um, vanuit Sports Exposure hebben wij een... Uh, zelf geïnvesteerd in 2006 ja. om het voor een aantal clubs mogelijk te maken. En PSW heeft uh, uiteraard een, een vaste leverancier uh, die ook op het shirt uh, zichtbaar is. Uh, en zij zijn ah. daarmee zeg maar, als laatste uh, club in Nederland uh, ook uh, overgestapt op Want, Want wat was het probleem dan? Ja, dat was geen probleem. Maar uh, ik denk dat de, de ontwikkelingstijd van, uh, van dit geval Philips misschien wat langer heeft op zich laten wachten. <laughs> Philips kon de ledapparaten niet leveren. Zijn eigen nee, ledapparaten dat, dat denk ik niet. Maar oh. dat, uh, uiteindelijk hm. heb je ook te maken met bestaande contracten, met bestaande adverterers. En om te gaan oh. op, uh, op ledboarding, vanuit zeg maar, de roterende boarding ja. die daarvoor gehanteerd werd, heb je even een, zeg maar, een doorlooptijd nodig om iedere adverterer te vertellen wat de nieuwe positie wordt langs het veld. Is het, een dure, is het een dure grap? Is het niet veel duurder dan die doeken van vroeger? Of, of zelfs die houten borden met uh, parmitex paar voor al uw oud staal in Den Haag, bijvoorbeeld Scheveningen? Ja, het is sterker nog, het is kopen feite goedkoper doordat je, doordat je uh, nagenoeg geen productiekosten meer hebt. Je moet je voorstellen dat je uh, voor 2006, dat je met de middels de rolbandboring, dat je als je een reclameuiting rondom het hele veld wilde produceren, dat je minimaal 200 meter ja. postermateriaal moest produceren. Nou, ja, uh, dat doe je één keer per seizoen, ja. misschien twee keer per seizoen, maar dat doe je niet elke week met een andere boodschap. Ja. En nu kun je juist middels een animatie, kan je uh, ja, zo vaak missen als je zelf zou willen. Blijft u even aan de lijn, want ik, uh, die Houtkamp zit in Alkmaar en, die, en jij kijkt natuurlijk naar het voetbal, maar je kijkt ook naar dat uh, uh, geflikken van al die reclameborden, hè? Ja, maar daar heb ik, uh, moet ik eerlijk Lijft zeggen, niet af. Uh, geen last van. wat ik veel ernstiger vind, is die interviews die je met spelers ziet en daarachter werkelijk 86.000 ja. uh, uh, merknamen en, en dat soort dingen. Daar heb ik echt het uh, idee van, uh, waar dat voor, uh, voor, wat dat voor nut heeft, geen idee, want dat is alleen maar heel erg afleidend en uh, uh, heel irritant. Ja. Maar heb jij het idee dat dan die toeschouwers, want jij zegt ik let daar niet op, maar dat je het onbewust registreert wat je ziet... Nee hoor, ik denk niet dat als je aan iemand vraagt hier in het stadion... Uh, wat voor reclame heb je gezien op die draaiende borden... Oh. dat iemand ook maar één uh, merk kan noemen. Ja. Nou, bedankt Andy. 0-0, hè? Ja, 0-0. Ja. Meneer Hermes, uh, ja, dat, zou dat het kunnen zijn dat je toch onbewust blijkbaar dingen ervan meekrijgt... Ik hoop het wel. Je gaat het niet uh, lezen natuurlijk. Onze effectief zijn. Nee. En, uh, uiteindelijk blijkt ook het onderzoek dat de zeg maar, door op een uh, continue wijze uh, zichtbaar ja. te zijn in, in het voetbal... dat je daardoor bouwt aan naamsbekendheid en dat ja. het dus wel degelijk opvalt bij de, ja. de tv-kijkers. Ja, en nu de nieuwste, uh, uh, nieuwste vernieuwing. Wat komt eraan? Uh, wat eraan komt is uh, infraroodboring. Uh, en Dat betekent dat je feitelijk uh, per verschillend land een andere reclameuiting kan laten zien... zodat je helemaal op de, ja, op de, op de thuismarkt uh, van betreffend land kan inzoomen. Ja, want vroeger kon je op televisie zien... Oh, uh, AZ speelt een uitwedstrijd Europees... en er komen allemaal Nederlandse reclameborden om dat veld. En nu ga je dus per land verschillende uh, ja. uitingen mogelijk maken. En wanneer wordt dat, dat ja. ingevoerd, denkt u? Uh, nou, dat, uh, dat is al ingevoerd... want we hebben dat recentelijk ook bij het EK Waterpolen ja. in Eindhoven al doorgevoerd. Ach, uh, dat is een ander sport dan voetbal, uiteraard. Maar uh, ja, dat zal ja. Uh, een kwestie van jaren zijn... dat het in ieder geval bij het internationale voetbal wordt doorgevoerd. Ja, wat moet technisch ook allemaal maar kunnen, hè? Het ja. is een heel gedoe, natuurlijk. Dat is correct. Ja, ja, dat is juist. Nou, meneer Hermers, dank u wel. Uh, en uh, vanavond weer met het bord op schoot. En dan kijkt u natuurlijk naar die borden, want dan denkt u even kijken hoe het overkomt. Ik kijk naar beide. Oh, kijk, dat is extra knap. Ja, nou dan voorlopig geen doelpunten bij AZ Heerenveen. Maar uh, wie weet, wat niet is, kan nog komen. Dank uh, Koen Hermers. Uh, en als u zelf een klacht heeft of uh, denkt van ik laat van me horen, doe het zo.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 Een eerste stapje op weg naar het hoogste platform in de volleybalwereld heeft, heeft hij met zijn mannen gezet. De World League in zicht. Twee keer gewonnen dit weekende van de Dominicaanse Republiek. En dan is de volgende tegenstander Portugal. Ja. Zo, uh, zaterdag, vrijdag, weer, komend weekend Rotterdam? Ja, komend weekend, zaterdag, zondag. Plaatste Portugees is ten opzichte van de Nederlanders. Oh, uh, nee, nou, ik wilde eigenlijk beginnen met uh, ten opzichte van de Dominicaanse Republiek. Die zijn uh, zeker uh, beter, ervarende. Het uh, is een team wat al uh, jaren in die World League speelt. Dus zij zijn eigenlijk uh, de degradant uh, eventueel. En wij ja, ja. zijn de promovenders die, die erin zouden kunnen komen. Dus dat is het, uh, het eigenlijk uh, het gevecht tussen, ervaren, tussen een ervaren team en een, uh, en een nieuwe, uh, nieuwe formatie die wij zijn. Dus... Um, 3-0, 3-2, hè? Dat is uh, in, in Nederlands voordeel in sets. Dat is, uh, dat is ja. geweest, ja. Dat is geweest. En uh, ja, richting Portugal. Portugal is beter. Is, uh, ja, er zijn zeker wel mogelijkheden voor ons, maar uh, is een uh, serieuze tegenstander. Dus, uh, aan de bak. Wat ga je dan doen? Hoe ga je, hoe ga je deze week in? Nou, we gaan deze week natuurlijk nog... Uh, terugkijken naar het weekend, analyseren wat daar uh, goed ging en misschien uh, wat aanpassing behoeft. Voor de rest uh, werken we 90% uh, gewoon weer hetzelfde. Uh, Proberen het uh, allemaal weer iets beter en op een hoger niveau te krijgen. Uh, Volleybal is toch een sport van veel herhalingen in de training en uh, ons uh, zowel fysiek als mentaal uh, op de best mogelijke manier ja. voor te bereiden zeg, voor het weekend. En jij, jij woont voor een deel van de tijd in Liechtenstein? Ja, nou, de, dat is de thuisbasis. Wat, wat doe je dan? Bij, mijn gezin woont in Liechtenstein, ik woon in Liechtenstein. En, uh, ik ben in de zomer veel hier natuurlijk, omdat we hier trainen in Rotterdam. Maar verklaar eens hoe het licht dus Oh, ja dat heeft iets te maken met het voorgaande marketing. Ja, je hoopt altijd ook iets hè? Ja, ik ben in Nederland bij Omni World Volleyball technisch directeur geweest. En vanuit die functie ben ik gevraagd door een Zwitsers sportmarketingbureau... Um, of ik daar wilde komen werken, want zij zocht een projectleider... voor hun oh. uh, marketingactiviteit uh, op Europees En ah, Wat doe je dan concreet? Nou, Ik was uh, degene die in contact stond met, uh, met de Europese Volleyballbond... Uh, met het bestuur daarvan voor een uh, nieuw te ontwikkelen idee... Uh, richting, uh, richting marketing, uh, televisierechten, um, had ik uh, mee te maken. Uh, en dan met name voor de Europese kampioenschappen... voor de Champions League en dergelijke. Ja. Ja, maar goed. Uh, dat was in Zwitserland. Uh, ja, net zeggen, dat je net... kan je ook in Nederland doen, ja, als je ja, wilt. Nee, goed, we zijn daar naartoe verhuisd, tien jaar geleden. En ik uh, ben uh, ja, net, net aan de andere kant van de Rijn uh, mm. beland, in Liechtenstein. Ja. Uh, ook weer in het volleybal. Heel veel gedaan uh, in, in allerlei projecten. En we zijn ook daar gaan wonen. Dus uh, ja, de familie uh, zit er nog steeds. Ja, dat is een heel klein landje. Hè. Je, bent er, ja. je bent erin en eruit voor dit in de gaten ja, hebt. 36.000 inwoners. Ja, maar wel mooi wonen. Prachtig. Ja, veel ja. natuur om je heen. Heel erg mooi, ja. ja. ja. Zeg, uh, je, jij bent een held van mijn zoon. Zeg. Want die volleyballer bij, uh, <laughs> bij de club in Amersfoort, waar ja. jij groot bent uh, ja. geworden. Ja. Zij kennen je, zeker de jongste kent jou. Uh, ben jij iemand die zegt, ik kom alweer terug naar Nederland bij gelegenheid. Uh, nou ja, spelen, te trainen. Maar of, om gewoon dat werk weer te gaan doen als uh, de bondscoach voorbij is? Ja, waarom niet? Uh, ik, ik heb toen net al gezegd. Uh, dat het niet alleen op topniveau uh, interessant is om te werken. Uh, ik, heb, uh, ik heb vele taken gehad, vele functies gehad binnen het volleybal. Of het uh, op marketinggebied ja. of managementgebied is. Of, uh, of, of technisch. Nou, dat kan ik me ook in de toekomst wel voorstellen. Uh, ik ben trouwens wel regelmatig uh, ook in Nederland en ook bij uh, de, de clubs, de oude clubs. Ik uh, ja. doe af en toe wel eens wat, een lezing of een, uh, of een training. Ik uh, ja, sta toch wel uh, graag dicht bij de mensen ook. En, en de fans die, uh, die ons team ook weer uh, nu weer ondersteunen, maar ook vroeger. Dus uh, ja, ik denk uh, zeker uh, in relatie tot in, in vergelijking met andere sporten zijn wij gewoon heel erg bereikbaar ja. en heel erg uh, goed aanraakbaar. En uh, ja, nee, dat doe ik ook zeker zelf graag. Naar zeker het belangrijk voor de toekomst van de sport, ja. voor de ontwikkeling van nieuw talent, ja. dat mm -hmm. je dat je als top uh, top oud topspeler ja. aanraakbaar bent, dat je ja. nieuwe mensen mogelijk... Hoe staat het in de volleybalwereld ervoor op dit moment? Uh, is, is de bond sterk en stevig, groot genoeg, qua aantal? Komen er nieuwe talenten aan? Wat zie je? Ja, nou, ten eerste talenten. Het talentontwikkelingsproject en systeem binnen de bond is, een, is, is er één van, van hoog niveau. Er zijn vele andere bonden die, die toch wel naar ons keken, keken en nog kijken. Um, wij zitten op 130.000 tot 150.000 ja. uh, leden. Uh, maar dat zijn de geregistreerde leden. Het uh, zijn er veel meer die beachvolleybal en, uh, en zaalvolleybal spelen. Dus, uh, de toekomst ziet er goed uit. Ja, wat mij betreft wel. En wat ons betreft wel, ja. Ik wens je heel veel succes, Edwin Bennen als bondscoach van de Nederlandse volleyballers. Op Dankjewel. naar de wedstrijd tegen Portugal komend WKND. Rotterdam moedigt onze mannen aan. Dan komen ze verder de wereld in. Dit was de Pestribune. Antwoordapparaat 035-677-6001. Volgende week de reacties, deperstrubunnen.nl. Voor al uw reacties, hashtag, uh, dat mag ook nog, uh, lekker twitteren langs de lijn. Zometeen met AZ Heerenveen, waar nog altijd niet gescoord is. 70ste minuut, die Houtkamp, houdt u op de hoogte. Een fijne middag, tot een andere keer. Hé, hey, pst We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse Radio. Dit was Avro's Radio Groen Journaal. Goedenavond. Vijf voor half zeven, Avro Hilversameen. De perstribune is een programma van Max. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 Journaal.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 KPN doet het gewoon. Voor ondernemers. Dit is Radio 1.